12 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag. In lunch straks een uitgebreid gesprek met Tom Meens, Onafhankelijk onderzoeker en de oud-ombudsman bij de Volkskrant. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. Goedemiddag. De zoektocht in Bunderbos naar vermiste kinderen gaat door. Gewonden na treinexplosie in Rusland. En Sony maakt voor het eerst in vijf jaar weer winst. Het een flinke zonnige periode, Het is zo goed als droog. En het wordt 13 tot 18 graden. Morgen meer wind en een tijd regen en motregen. Maar smiddags breekt de zon weer door. Het wordt 14 tot 17 graden. En het weekend verloopt dan wisselvallig met aan zee de meeste zon. In Limburg is nog steeds die grote zoekactie aan de gang... naar die twee vermiste broers uit Zeist. Politie en leger kammen het Bunderbos bij Elslo uit. En verslaggever Karin Alberts is er ook. Karin, hele grote zoekactie. Wat kun je daarvan zien? Op zich van die zoekactie zie je maar weinig. Want wij worden natuurlijk tegengehouden aan de rand van dat bos. Gebeurt door zo'n bekend rood-wit lint. Er staat een ME-busje, twee politieagenten. Uh, ik zie trouwens nu een derde aankomen lopen. En ja, die staan hier eigenlijk gewoon op hun gemak... de mensen tegen te houden. Uh, er zijn wat collega's, er zijn wat mensen uh, uit de omgeving... die even langs lopen, even langs fietsen om, om een blik te werpen. Uh, en daarachter, want het is een prachtig gebied. Je ziet zo de beek lopen, de Slakbeek en de Hemelbeek komen hier samen. Uh, die meanderen zo uh, het bos bos in ja, en daarachter wordt gezocht. Maar dat gebeurt overigens door heel veel mensen, alleen je ziet er niks van. Het gebeurt door tientallen mensen. Dat zijn mariniers, uh, specialisten, mensen van uh, combat trackers die echt gespecialiseerd zijn in het uh, uitzoeken van sporen, het vinden van sporen, het um, bekijken wat er veranderd is in het landschap, wat eventueel aanwijzingen kunnen zijn. En daarnaast is er dus uh, ook politie die meeloopt om aanwijzingen te geven en dus die ME'ers die hier de boel afzetten. Ja, spoorzoeken dus, daar zijn ze mee bezig. Niet alleen in het bos, maar je had het ook over water. Klopt, want behalve die beekjes die ik net noemde, die Slakbeek en die Hemelbeek. Uh, ik ben nu even op een dijkje geklommen, dan zie ik rechts van mij ook het Juliana-kanaal. En daar uh, voer daarnet een, een politieboot doorheen. En ze zijn hier ja, preventief ook in het water aan het kijken. Niet dat ze direct verwachten dat daar iets ligt, maar meer om uit te sluiten. En dan daarachter, daar ligt dan nog de Maas. Dus het is behalve Bosrijk ook nog eens een keer heel waterrijk gebied. En ook een spoorlijn loopt daar doorheen. Zijn daar nog maatregelen voor het spoor genomen? Zeker. De NS is gevraagd om stapvoets te rijden. En dat komt omdat er nu natuurlijk zoveel mensen daar aan het speuren zijn. En uh, ja, om, om ongelukken te voorkomen. Die speurders zijn ook rond die spoorlijn bezig. Uh, is gevraagd of de treinen voorlopig in elk geval stapvoets hier langs. Maar voorlopig nog niets gevonden. Helaas, nee. Karin Albert in Limburg. In Rusland, in het zuiden van Rusland, is een olietrein geëxplodeerd. Daarbij zijn zeker 27 mensen gewond geraakt. Veel huizen in de omgeving zijn zwaar beschadigd door die explosie. Correspondent David-Jan Godva, hoe is daar de situatie op dit moment? Oké. Okay. David-Jan, hoor je mij? Ik hoor je, ja. Ja, joh, ja, hoe is de situatie daar nu? Nou, ze zijn nog steeds aan het blussen. Dat valt overigens niet mee omdat uh, er nog steeds ont ontploffingen plaatsvinden. En dat betekent dus dat die, die bluswerkzaamheden steeds uh, onderbroken moeten worden. Uh, inmiddels zijn er, is het er bekend geworden dat er 27 mensen inderdaad gewond zijn. geraakt, vier op 13 in een ziekenhuis liggen. En 3000 gezinnen geëvacueerd zijn uit het, uh, uit het dorp waar die uh, trein ontspoord is. Ja, wat is daar uh, eigenlijk precies gebeurd? Nou, dat wordt nu, nu natuurlijk onderzocht. Maar uh, wel bekend is dat die trein is ontspoord afgelopen nacht. Uh, van, de, van de 69 wagons uh, is ongeveer de helft ontspoord. En die trein die, uh, die vervoerde olie en propaan uh, in tankwagens. Nou, dat is natuurlijk allebei ontzettend brandbaar en uh, het kan ook ontploffen En dat gebeurt dus ook op grote schaal. Uh, er wordt nu onderzocht of de voorschriften misschien zijn overtreden door de machinist. Maar in Rusland, ja, je denkt toch ook al gauw aan een aanslag, een terroristische aanslag, hoewel daar vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn. Ja, in het zuiden van Rusland is het allemaal gebeurd. Hoe is daar de veiligheid op het spoor? Kun je daar iets over zeggen? Nou, ja, het gebeurt eigenlijk vrijwel nooit dat er zulke ongelukken zich voordoen... Wat ik net zei, uh, terroristische aanslagen zijn er wel eerder gepleegd op treinen in Rusland een paar jaar geleden... op een pers pers pers personentrein tussen Moskou en Sint-Petersburg, uh, Sint uh, waar ook uh, doden bij zijn gevallen. Maar het, het, de, de veiligheid op het spoor daar is in Rusland over het algemeen niet veel over te klagen. Kijk eens aan, in die zin toch zeer uitzonderlijk. David-Jan Godva over die explosie in het zuiden van Rusland.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 Zweedse visverwerkers hebben zo'n 200 ton zalm met mogelijk te hoge concentraties dioxine verkocht aan bedrijven in andere Europese landen. Dat hebben de Zweedse autoriteiten gemeld. Een partij zalm is ook terechtgekomen in Nederland, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is zalm uit de Oostzee en die mag niet worden geëxporteerd omdat er volgens Brussel te veel dioxine in zit, kankerverwekkende stof. Ruim de helft van de 200 ton is geleverd aan bedrijven in Frankrijk en er is ook een deel in Denemarken terechtgekomen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het dodental van de ramp met de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh... is opgelopen tot boven de 900. Het officiële dodental staat sinds vanochtend op 930. Reddingswerkers gaan met groot materieel door... met het slopen van die fabriek die acht verdiepingen telde. En het is nog onduidelijk tot hoe hoog dat dodental nog kan oplopen. De ramp in de textielfabriek in Bangladesh... is nu al een van de grootste industriële rampen ooit.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 Als vroeggeboren kinderen een vaccinatie krijgen tegen het RS-virus... zullen veel minder baby's met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis worden opgenomen. En later hebben die kinderen dan ook veel minder klachten. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Onderzoeker Louis Bond. Ongeveer de helft van vroeggeboren baby's ontwikkelt regelmatig benauwdheidsklachten in het eerste levensjaar. Dat weten we. En wij hebben ontdekt dat ongeveer 61 procent, dus ruim de helft van deze klachten... kunnen worden voorkomen met een medicijn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 Op het hoogste uh, punt van het knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam is vanmorgen een automobilist uit de bocht gevlogen en tientallen meters lager neergekomen. De man is inmiddels overleden. Er waren geen andere voertuigen bij dat ongeluk betrokken. Zegt de politie. De plaatsen worden foto's genomen en wordt gekeken naar de situatie daar. Er wordt natuurlijk gesproken ook met getuigen en van daaruit moet blijken wat er nou precies is gebeurd. Ja, de mogelijkheid is uiteraard dat hij daar te snel gereden is... maar dat is eigenlijk nog een voldadige conclusie. De auto kwam uit de richting van Delft van de A13... en reed in de richting van Gouda, de a 20 op. Het voertuig schoot door de vangrail van de flyover. Sport. Vanavond om zes uur staat de bekerfinale op het programma. PSV neemt het in de Rotterdamse Kuip op tegen AZ. In de competitie werden beide ontmoetingen gewonnen door PSV. In Eindhoven werd het 5-1 en in Alkmaar 1-3. En ondanks die resultaten beseft PSV-trainer Dick Advocaat... dat de bekerfinale een eigen wedstrijd op zich is... en dat de wedstrijd alle kanten op kan gaan. Ik vind dat er twee hele attractieve ploegen spelen. AZ die altijd uitgaat van de eigen kwaliteit. Aanvallend voetbal willen spelen, mooie goals willen maken. En PSV wil dat hetzelfde. En dus ik denk dat het een hele, hele leuke aantrekkelijke wedstrijd... dat waren de competitiewedstrijden ook. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, dus, uh, waarbij op een gegeven moment de doorslag was, was dat wij wel iets meer kwaliteit hadden. Maar met al die kwaliteit is PSV dit jaar geen kampioen geworden. De Eindhovenaren zijn al wel, zeker van de tweede plaats in de competitie, een plek die recht geeft op de voorronde Champions League. Voor AZ is dat dan weer een nadeel, omdat PSV zich vanavond niet meer hoeft te sparen voor de laatste speelronde in de competitie. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek. We hadden liever gezien dat, uh, dat, uh, dat PSV uh, nog uh, die laatste wedstrijd uh, uit tegen Twente... ...dat die nog van enige importantie was. Dat is nu niet meer zo. Aan de andere kant maakt het misschien ook wel weer iets uh, uh, los in, in deze speciale wedstrijd... ...waarin het gewoon een hele mooie happening kan worden... ...waarbij twee ploegen gevrijwaard zijn van enig denkwerk na, na afloop nog, hè, of rekenwerk. En dat je in ieder geval uh, onbevangen de, de strijd aan kan gaan met z'n tweeën. En uh, in ieder geval zorgt dat die mensen die komen, en die komen in grote getalen die mensen op een mooie wedstrijd trakteert. Hè? Want finales zijn niet altijd de mooiste wedstrijden. En of die bekerfinale tussen PSV en AZ dan een mooie wedstrijd gaat worden... dat kunt u vanavond zelf beluisteren hier op Radio 1... vanaf 6 uur in Langs de Lijn. Het is 11 minuten over 12. We gaan het John Bakker bij de ABW. Met de 14 files, ruim 50 kilometer bij elkaar... met nog altijd veel vertraging op de A1... vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Naarden en Eembrugge, 10 kilometer... Vanochtend vroeg was er een ongeluk bij knooppunt Klein-Polderplein... en ze zijn de boel aan het repareren. En daardoor loopt het nu vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Klein-Polderplein, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. Het is ook langzaam rijden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... tussen Gilsen en Hilvarenbeek over 6 kilometer... En bezoekers aan de Keukenhof. eerst in de file op de N207... vanuit Bergambacht naar Lisse, tussen de A4 en Hillegon, 7 kilometer. Dankjewel John. Hoofdpunten van het nieuws. Zoektocht naar vermiste jongens levert nog niets op. Tientallen gewonden en veel schade na een treinexplosie... in het zuiden van Rusland. En Sony maakt voor het eerst in vijf jaar weer winst. En dat was het uitgebreide nationaal. Journaal. Zometeen de Plag met Lunch.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 Goedemiddag en welkom bij lunch. Op deze hemelvaartsdag een net even andere uitzending dan normaal. Zeven jaar lang was hij de ombudsman van de Volkskrant tot een conflict ertoe leidde dat hij daar weg moest. Tom Meens trok vervolgens de aandacht met het onderzoek... naar de handelswijze van NRC... in de berichtgevingen rond het ongeluk van Prins Frizo. Zijn oordeel was hard. NRC, hoofdredacteur van de Meers, bood daarop zijn excuses aan. En kort geleden heeft hij een onderzoek afgerond... naar de radiodocumentaire van de VARA... waarin werd betwijfeld of Tim Ribberink wel gepest werd... en echt een afscheidsbrief had achtergelaten... voor die zelfmoord pleegde. Het zorgde voor een hoop commotie. En de ouders van Tim voelden zich onder druk gezet door de VARA. Melden rtv destijds. De druk werd zo opgevoerd gedwongen voelde om het aangekondigde afscheid van Tim zelf te publiceren. De ouders hebben zich gedwongen gevoeld om een foto van het bericht prijs te geven, terwijl men dit kan beschouwen als een grensoverschrijdende inbreuk op de privacy. Voor de moeder voelt dat alsof Tim zichzelf zelfs na zijn dood nog moet verdedigen. Het komende half uur praten we dus met Tom Eens over hoe hij zulke onderzoeken aanpakt, maar ook de bedreigingen die er zijn voor de journalistiek en hoe het toch kan zijn dat iemand met, zoals de rechter zei, een onberispelijke staat van dienst van 20 jaar toch bij zijn krant moest vertrekken. Natuurlijk hebben we ook, zoals vertrouwd, de Nationale Nieuwsquiz en straks na 1 uur de Werklunch en Stand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Welkom, Tom Eens. Nu... Uh, probleemonderzoeker, onafhankelijke onderzoeker, oud-ombudsman. Noemt u zichzelf nog journalist eigenlijk? Uh, goeie vraag. Nee, denk ik niet. Nee? Voelt u zichzelf nog journalist? Nou ja, weet je, als je onderzoek ziet als uh, een manier om iets boven water te krijgen... <tiek> ja, dan voel ik me nog wel journalist. Ja, ja. Welk idee ging we ooit de journalistiek in, jaren geleden? Met een heel romantisch idee, namelijk... Uh, Opkomen veel mensen die het zelf niet konden. Schrijven voor de zwakke in de samenleving. Dus echt vanuit idealistische motieven bijna. Ja, ja, ja. denk het wel, ja. En tien jaar bij de Gelderlander gezeten. En daarna dus zo'n twintig jaar bij de Volkskrant. Wat heeft u bij de Volkskrant allemaal gedaan voor u ombud, ombudsman werd? Uh, heel veel. Ik ben heel lang uh, commentator geweest. Ik ben... Uh, Haag's Politiek verslag... commentator? Uh, ja, ook. <coughs> Haags verslaggever. Uh, chef van de Sociaal-Economische Redactie. Ik heb uh, de Onderwijsredactie gedaan... Dus een beetje bijna alles. Ja, ik wil net zeggen, alle redacties van de kranten bent u, van de volkskrant... bent u wat dat betreft afgewezen ja. ongeveer. Ja. Goed, nu dus uh, onafhankelijk onderzoeker, zoals ik het uh, um, even formuleer. Uh, de aandacht was in eerste instantie door NRC Handelsblad. Hè, de manier waarop die hebben bericht over het ongeluk... rond het ongeluk, in ieder geval van uh, Prins Frizo. Daar heeft u onderzoek naar gedaan. Um, hoe, hoe rol je daarin? Word je daarvoor benaderd? Ja, uh, wat ik van de NRC weet... <tus> is dat, zij, eh, dat er heel veel commotie was. Eh, en een onafhankelijk buitenstaander wilde laten onderzoeken... hoe ze die berichtgeving tot stand kwam. En dan, ja, dan worden er namen genoemd. En ik begreep je dat er iemand op enig moment heeft geroepen... Eh, laten we de ombudsman van de volkskant vragen. Ja, ja. En iemand anders laten we dan de volgende ombudsman van de volkskant vragen. Nou ja, dat ben ik dus. Ja, want dan heb je in ieder geval de blik van buitenaf. En die is op, op zo'n moment essentieel, dat je niet iemand van intern hebt... Ja, ik denk dat het wel meeweegt en ook meerwaarde heeft als je iemand echt van buiten ernaar kunt laten kijken. Ja. Kijk, intern heb je toch vaak uh, dat mensen zeggen, ja, maar wij doen dat altijd zo. En als je daar van buiten naartoe kijkt en zegt van, ja, je doet het wel altijd ja. zo, maar waarom doe je het dan altijd zo? Dan kom je toch heel interessante dingen vaak tegen. Zouden mensen ook bereid zijn om meer te vertellen op het moment dat je uh, niet kennen, dat je van buiten afkomt? Ja, wat je in ieder geval moet proberen is een, uh, een vertrouwensband op te bouwen met uh, de mensen die je spreekt. Um, ik denk wel dat mensen, uh, ja, opener zullen zijn tegenover een buitenstaander. Ja, hoe komt dat, denkt u? Ik van die buitenstaander heb je verder niks te vrezen. Terwijl uh, als je iemand van binnen iets laat onderzoeken, ja, je moet dan volgende maand moet je wel weer samen nee. door één deur. Want op zich, u bent wel degene die dat onderzoek doet, dus er komt mogelijk een harde conclusie uit voort. Dus in zoverre ja, kan ik me voorstellen dat je op, op je hoede bent. Natuurlijk of niet, maar dat weet, dat weet je van tevoren niet, toch? Als, nee, nee, dat weet ik ook niet. Als u van langskomt voor een goede kop koffie en een goed gesprek om eens te vragen wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal gegaan is. Nee, maar ja, weet je, eh, als mensen gewoon vertellen waarom ze dingen gedaan hebben zoals ze ze gedaan hebben. Dan is het goed. Daar hoef je daar nee. ook niet bang voor te zijn. Nee, dan kun je je open, openstellen. Uh, goed, kort geleden heeft u bij de VARA bekeken hoe het gegaan is... rond de spraakmakende documentaire van Het Zwijgen van Tillichten. Wat ik net al zei over Tim Ribberink. Na zijn overlijden hadden zijn ouders een rouwadvertentie geplaatst... waarin werd geciteerd uit een afscheidsbrief. En daarin schreef Tim dat hij zijn <hijf> hele leven werd bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Daar bent u ook voor benaderd door de VARA om onderzoek te gaan doen? Want daar ontstond een hoop commotie naar aanleiding van die documentaire. Ja, daar was heel veel commotie. En daar heeft de VARA eh, dus ook besloten, wat ik op zich ook heel goed vind, om dat eh, extern te laten onderzoeken. Ja. En er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland die dit, klus, dit soort klussen kunnen doen. heeft u een niche wat dat betreft gevonden, dat als, als uh, onafhankelijk onderzoeker? Eh, laten we het hopen. Ja, ja dat, dat betekent werkgelegenheid. Ja, natuurlijk. Dat, ja. Jo, het, is, tuurlijk, maar, het is ook werkgelegenheid. Wat was dan in dit geval de opdracht? die u meekreeg? Uh, nou ja, over de inhoud ga ik niks zeggen. Dat zou heel onbetrouwbaar zijn. Uh, maar... Want wat heeft u toegezegd aan de VARA, voor de duidelijkheid? Nou ja, en de VARA heeft ook gezegd... dat het onderzoek blijft wel intern gebruikt. Dus ja, dan zou je een hele onbetrouwbare onderzoeker zijn... Mm -hmm. als je dan op de radio gaat tetteren over de inhoud. Uh, nou, De opdracht was gewoon te kijken... hoe de documentaire tot stand is gekomen. En uh, was, hij was eigenlijk tweeledig. En ook uh, om te kijken hoe de procedures intern bij de VARA gaan. We hebben wat opmerkingen van de verslaggever Bert Molenaar. Uh, uit het begin van die uitzending achter elkaar gezet. Uit die documentaire. Hij vertelde dat hij werd gegrepen door het verhaal. wilde uitzoeken wat er nou eigenlijk is gebeurd. En daarvoor spreekt Molenaar met veel mensen. Maar niet met de ouders van Tim. Ik heb eigenlijk geen enkel voorbeeld uh, kunnen vinden. Waardoor je kunt begrijpen dat hij door het pesten de dood is ingedreven. Het lijkt alsof de zaak... Ja, een, een hoax is, een hype is, uh, opgeklopt is, groot gemaakt is. Uh, het begint op de social media uh, die dacht dat die advertentie in de krant komt. Dan nemen de uh, andere media, uh, radio, televisie, uh, het over. Iedereen schrijft erover, iedereen praat erover, het heeft heel veel gevolgen. Het gaat allemaal over pesten. Tim is dood ingepest. En ik heb er 2,5 maand aan gewerkt. Ik heb er alles aan gedaan om dat bewezen te krijgen... Er is, naar mijn overtuiging, geen sprake van dat Tim zo is verpest dat hij zijn zelfdoding verklaart. En wat die afscheidsbrief uh, uh, betreft, die is hij niet. Er is geen afscheidsbrief, een politiek, persoonlijk testament waardoor je zijn daad begrijpt. Is dat hij, hij zet stevig in, hè, Bert Molenaar? De toon is redelijk stevig. Van hij betwijfelt of Tim werd gepest. Hij stelt dat er geen afscheidsbrief is. Rouwbegeleider Marines van den Berg die zou dat pesten op deze manier eh, ter discussie weer hebben willen stellen. Een maatschappelijke discussie op gang hebben willen brengen. Denkt u dat de commotie daardoor ook groter is geweest? Door de toon van de documentaire? Dat weet ik niet. Ja, kijk, als er eenmaal commotie ontstaat. Eh, dan is er ook niks meer nodig om het ja. te laten exploderen. Maar begrijpt u wel dat de commotie ontstond? Ja, weet je, het is een heel gevoelig onderwerp. Ja. Had u hem gehoord, eigenlijk, te documenteren voordat u werd benaderd door de varen? Nee. Nee. oké. Okay. Dus op nee, het moment dus dat. Ik ben u... helemaal blank eraan begonnen. Nou ja, dat is dan wel zo, dat je niet van tevoren al dacht. van... Nee, dat je je niet alvast een, documentaire... een mening hebt gevormd of zo. Nee, ja, ja. nee dus ik hoe, was dus. Hoe gaat u dan te werk? Nou, ik. Uh... Vraag alle informatie op die er is. Ik heb natuurlijk uiteraard uh, de documentaire ja. gezien... en ook uh, wat er in andere media uh, op radio en televisie was. Uh, verder heeft, uh, heb ik de archiefmensen van het waren gevraagd... om alles uit te draaien wat andere media ook geschreven hadden. Zodat je voor je begint al tien centimeter papier hebt... Ja. Dat je gewoon het dossier helemaal eigen ja, hebt gemaakt, ook op die manier. En wat ik dan doe, is gewoon echt... Eh, ik heb deze documentaire, ik denk in het begin, wel vijf, zes keer beluisterd. En iedere keer eh, voor mezelf aantekeningen gemaakt, vragen opgesteld. En als je dat, dat plaatje eenmaal in je hoofd hebt, dan begint het echte werk eigenlijk. Maar hoe, hoe luister je dan, zonder dat je inderdaad <tus> over de conclusies gaat praten? Waar, waar let je dan op, op het moment dat je zo'n documentaire beluistert? Eigenlijk zijn het hele basale journalistieke vragen. Hebben het over hoor en wederhoor? Ehm, wordt er uitgelegd wat er gezegd wordt? Ehm, of... Eh, eh, eh, nou ja, kijk... Maakt de, de geïnterviewde waar wat de voice-over zegt? Van dat soort dingen waar je je gewoon afvraagt. Dat zijn, het zijn eigenlijk heel basale vragen. Maar je, als je die allemaal langsloopt... dan krijg je uiteindelijk toch voor jezelf een, een, een vragenlijst... En met, die lijst in je achterhoofd uh, ga je dan gewoon gesprekken voeren met alle betrokkenen. En dat is dan in ieder geval met, met Bert Modenaar zelf, neem ik aan. Maar ook de mensen die hij geïnterviewd heeft? Uh, ja, ik heb uh, heel veel mensen gesproken. Ook mensen die in de documentaire voorkwamen. Uh, maar ook collega's van Bert. En wat je altijd ziet, is dat je denkt van... nou, dit, ik schat ervoor vooraf en ik denk het zal een maand werk zijn ongeveer... Maar als je dan eenmaal begint, dan begin je... Ik vergelijk het altijd met een, met een, met een touwtje uitpluist. Er komen steeds meer rafeltjes. Ja. De nee, al... vraag op de andere wereld ja. waarschijnlijk. En die moet je allemaal weer eh, tegen het licht houden. Ja. En dat, houdt het ook wel, dat maakt het ook wel heel interessant. Hoor. Nou ja, in die zin heeft het wel overeenkomst denk ik, met het researchje wat je doet. Gewoon als journalist. Ja, je, absoluut. Dat je probeert het verhaal boven tafel te krijgen. Alleen nu gaat het over een journalistiek product. Ja, ja en het verschil geloof ik is wel... als je uh, Researcher, als journalist, dan ben je echt de vragende partij. En uh, als onderzoeker sta je daar toch iets, iets, uh, iets losser van. Ja. Maar heeft u wel voorwaarden gesteld of eisen gesteld... voordat u aan zo'n onderzoek begint? Nou ja, niet meer dan... Uh, kijk, uh, een opdrachtgever kan nooit garanderen... dat iedereen de waarheid spreekt. En ik kan niemand onder Ede iets vragen. Maar... Dus um, dat is eigenlijk het enige wat ik meestal vraag. Uh, van... Jo, um, kun je er wel voor zorgen dat iedereen meewerkt. Want kijk, als je iets onderzoekt... en één cruciale factor werkt niet mee... Ja, dan heeft dat geen zin. Ja, dan leeft het een scheef beeld ja. Heeft u het idee als er mensen onder Ede uh, gehoord zouden worden... dat het tot andere <tus> verhalen zou leiden? Ik hoop het niet. Nee. Want dan zou ik mijn werk niet goed gedaan hebben. Nee, maar ik denk wel dat ze dan uh, sneller zijn. Ja. Dus, soms moet je heel lang trekken... aan uh, en iedere keer weer, weer met dezelfde vraag blijven terugkomen voordat je daadwerkelijk het antwoord hebt waarvan je denkt van nu zitten we bij de waarheid. Ja, dat is een doorvraag wat er dan, wat er dan ja. bij hoort. In dit geval heeft de VARA gezegd het blijft een intern onderzoek. Dus de conclusies ja. komen niet naar buiten. Stellen mensen zich dan anders op op het moment dat ze dat weten? Um, dat denk ik niet, want nee? ook als het intern blijft... Uh, komt het toch op enige of andere manier natuurlijk naar buiten. Ja. Weliswaar, eh, ga jij er geen documentaire over maken en dan ga ik er op de radio niks over zeggen. Maar mensen die het onderzoek lezen intern bij de VARA. Ja, ik vind het heel knap als je er als organisatie inslaagt om dat helemaal eh, binnen de organisatie te houden. Nou ja, het ligt natuurlijk ook aan met hoeveel mensen je deelt. Want wat is intern op dit moment binnen de VARA? Ik bedoel, u kwam hier binnen. De vara collega's zaten natuurlijk voor ons uitzending te ja. maken. En u werd bestookt met vragen. Dus kennelijk weten zij nog niks van de inhoud af. Nee, nou ja, dat is in ieder geval het teken dat het tot nu toe nog goed geheim is gebleven. Ja, maar het is wel de bedoeling dat mensen er iets van opsteken, toch? Voor zover ik van die VARA-collega's hier net begreep, gaan ze het woensdag allemaal lezen. Oké, okay, dan, dan wordt het ter inzage gelegd, dus nu ligt het alleen nog bij de directeur? En bij mij. En bij u, uiteraard. U heeft het, <laughs> u heeft het rapport opgesteld. Druist dat niet in tegen... Tegen het gevoel, als ombudsman bent u natuurlijk bezig geweest... Om, om aan de orde, aan de kaak ook te stellen als dingen niet goed zijn gegaan. Als journalist ben je voor transparantie, ben je voor openheid. Zeker, Zit... maar in dit geval heeft de directie vanaf dag 1 gezegd... wij willen dit alleen voor intern gebruik. Nee, begrijp ik, maar druist dat in tegen uw gevoel? Ik had me ook een andere afweging kunnen voorstellen. Dat u het niet gedaan zou hebben of dat zij het wel publiek zouden hebben gemaakt? Nou, weet je, het, het, het niet openbaar maken roept wel altijd vragen op. Ja. Maar goed, daar heb ik uitgebreid met uh, de directie besproken. En dat nemen ze voor lief. En ja, weet je, dat is, dat is de keuze aan de opdrachtgever. Ja. Kijk, bij de NRC ging het werd aanvankelijk gezegd. en we gaan het hele onderzoek openbaar maken. En toen kwam puntje bepaaltje. En toen werd alleen de samenvatting gepubliceerd. Wat ja, vond u daarvan? Want daar was. Van tevoren met u afgesproken: het onderzoek wordt openbaar. En dan krijg je ja. in één keer te horen. Nee, hoor, we doen het alleen maar de samenvatting. De rest houden we ook binnenboord. Ik heb uh, daar toen gezegd. Uh, dat ze vooral nooit meer bij Paul Witteman moeten gaan zitten... om te zeggen dat de overheid niet transparant is... als ze dat zelf niet ook zijn. Dat klinkt wel als enigszins geïrriteerd daarover. Mag ik het zo formuleren? Nou, nee, maar weet je... Als je zegt, uh, wij gaan een extern onderzoeker inhuren... en wij maken zijn hele onderzoek openbaar... en uiteindelijk doe je dat niet... Um, dan vind ik, moet je wel een hele goede reden hebben... die je dan ook publiek moet maken waarom je dat niet doet. Ja, en is dat gebeurd in dit geval? Heb jij hem gehoord? Nee, maar ik weet niet, uh, ik zat minder in het dossier dan nu. Dus ik weet niet of u misschien andere woorden heeft opgevat of gehoord dan ik. Nee, ik heb alleen begrepen dat ze op enig moment hebben besloten... om het hm. toch niet openbaar te maken. Bent u de discussie eigenlijk dan aangeraan? Zegt van, ja, maar dit, dit was beloofd. En, en kijk eens naar het effect wat je creëert. Want het effect is natuurlijk, er worden dingen onder de pet gehouden. Uh, dat hoor je mij niet zeggen. Nee, maar dat is wel hoe het snel over kan komen, toch? Nou ja, weet je eens, eh, um, er is een samen, ik heb een samenvatting gemaakt, die is gepubliceerd. Um, en wat ik begrepen heb, uh, heeft, uh, hebben degenen die het totale rapport gelezen hebben... gezegd dat het in ieder geval een adequate samenvatting was. Dat wel, maar uh, voor uw gevoel was de samenvatting uh, voldoende duidelijk naar de buitenwereld toe? Nou kijk, dat rapport, als ik me goed herinner, was... Iets van 22 pagina's. Als ik het in twee pagina's had kunnen samenvatten, had ik die 22 pagina's niet hoeven maken. Hoe lang heeft u eraan gewerkt? Zes weken. Zes weken. Het ging natuurlijk om hoe Jannetje Koelewijn heeft bericht hè, over hoe het zou gesteld zijn met Prins Frizo na het ongeluk en uh, haar ja, man. Het brein van Prins Frizo, hè? Precies. Een neurochirurg Kees Tullike, die, uh, die zou haar uh, vooral van informatie uh, hebben voorzien. En is in die zin ook als bron opgevoerd. Hè. Uw oordeel was hard. Wie zegt dat? Ik. Oké. Okay. <laughs> Toch? Dat het, uh, dat het absoluut. Uh... Nou, hoe zou u het zelf? Redactie was onzorgvuldig. Het principe: één bron is geen bron is losgelaten. De hoofdredacteur is te lang achter het artikel blijven staan en achter de verslaggever blijven staan. Ja, maar... heldere conclusies, lijkt mij. Dat nou, is helder, maar de vraag is of dat hard is. Nou, het... ik denk voor een organisatie als NRC wel. Ja, maar dan uh, zegt dat ook iets over de organisatie. Ja. Wat zegt dat over de organisatie? Nou, kennelijk dat het op enig moment niet zo gefunctioneerd heeft. Anders had je deze heldere conclusies niet kunnen trekken. Nee. Hij heeft de Van Meers, de Meerste hoofdredacteur, heeft natuurlijk zijn excuses uh, aangeboden. In Pauw en Witteman. Ik zie u bijna vragen krijgen, is dat zo? <lacht> ja. We gaan daar straks naar luisteren wat hij heeft gezegd. Okay. En dan praten we nog verder over het onderzoek. Maar natuurlijk ook over dat vak van de Ombudsman. Want u jarenlang heeft uh, uitgeoefend bij de Volkskrant. Eerst uh, het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Met Jan van der Putten. Tientallen militairen en agenten zijn bij het Bunderbos... bij het Limburgse Elsloo, meter voor meter... aan het uitkomen op zoek naar sporen van de vermiste jongetjes Julian en Ruben. Er is tot nu toe niets gevonden. En er wordt ook gezocht in een kanaal naast het bos met boten. Volgens de politie gebeurt dat om niets uit te sluiten. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan... is de kandidaat van de Pakistanse Volkspartij ontvoerd. Ali Haider Gilani werd meegenomen door gewapende mannen... in de stad Multan, in de provincie Punjab. Het is vandaag de laatste dag dat er campagne gevoerd mag worden... voor de parlementsverkiezingen van zaterdag in Pakistan. De afgelopen week is er een reeks van aanslagen gepleegd... waarbij tientallen mensen omkwamen. En Sony heeft voor het eerst in vijf jaar weer winst geboekt. Een winst van 330 miljoen euro. Een jaar eerder leed het Japanse bedrijf nog een recordverlies van 4,4 miljard. Sony profiteert van de zwakkere Japanse munt. En dat zijn de hoofdpunten. Nog steeds zijn de files. John Bakker, ja, ga je gang. Ja, gaan. Ja, sorry. 13 files, 50 kilometer bij elkaar. Met nog altijd veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Neenbrugge, 8 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder 3 kilometer... Ook nog wat vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... bij de Alfred Hilvarenbeek, 5 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof komen eerst nog in de file op de N207... Bergambacht richting Lisse voor Hillegom, 7 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch naar een uitgebreid gesprek met Tom Meens, de oud-ombudsman van de Volkskrant. Hij heeft als onafhankelijke onderzoeker uh, gekeken naar de berichtgeving... in NRC Handelsblad rond het ongeluk van Prins Frieso. En ook uh, de documentaire van de VARA... Uh, over de zelfdoding van Tim Ribbrink onder de loep genomen. Daarover twitterde Pieter Kleinet. Hij vroeg zich af, uh, Tom Meens, uh, krijgen de ouders van Tim Ribbrink inzage in het rapport dat u heeft opgesteld van de VARA, voor zover u weet. Uh, ik denk dat je die vraag niet aan mij moet stellen, maar aan de VARA. Oké, okay, u weet dat ook niet? Nee. Oké. Okay. Helaas, geen antwoord daarop. Dat, dat ligt dus bij de VARA om te of die dat aan de ouders gaan geven of niet. We hadden het over NSW Handelsblad en hoe ze hebben bericht over Prins Fries. Ik noemde al een paar conclusies even. Eén bron is geen bron, dat is in de journalistiek heilig. Dat is overboord geslagen. De redactie heeft onzorgvuldig gewerkt. En de hoofdredacteur is te lang achter het artikel en de verslaggever blijven staan. In een interview met Paul Witteman heeft de hoofdredacteur Peter van der Meers... destijds wel zijn excuses aangeboden. We even een paar van zijn uitspraken. Laat me om te beginnen zeggen dat, dat ik zelf en, en dus uh, via mij uh, NRC die moedig het hoofd moet buigen. Punt. Uh. Wat houdt dat in? Die moedig het, uh, het hoofd buigen is toch even, even goed nadenken over uh, hoe, we, uh, hoe we bericht uh, hebben. Kijk, uh, wat er in dat stuk staat, dat, dat, uh, op die voorpagina, de feiten die we daarin zetten, die kloppen. Uh, maar op een bepaald moment. Onder andere doordat de, de, de professor Tulken ook hier, maar ook in onze krant en op andere plekken euh, zich verantwoord heeft. En gezegd heeft, ja, waarom ben ik eigenlijk met dat nieuws naar buiten gekomen? Ik ben met dat nieuws naar buiten gekomen om een sprankeltje hoop te geven, om positief euh, te zijn. En daardoor is eigenlijk een soort uh, fusie ontstaan, of confusie, tussen wat wij als feiten gaven en wat de sfeer er rond werd. Namelijk, NRC wil positief informeren. Allemaal op basis van het rapport dat u heeft gemaakt. Ziet u het als excuses? Uh, ja, het zijn excuses. Als je nou gevraagd had, ziet u het als ruiterlijke excuses? Dan had het voor mij wel wat, uh, wat, wat, wat, wat, ja, wat ruiterlijker mogen zijn. Het is een beetje omdat het moet. Ja, maar het is ook niet leuk natuurlijk. Nee, maar goed. Op het moment dat je fout hebt gemaakt, moet je ze toe kunnen geven. Ja, maar je hebt natuurlijk al een extern onderzoeker ingehuurd om dat te bekijken. Ja. Die brengt een rapport uit, dat heb je al in de krant gepubliceerd. Alleen, ja, de samenvatting het, dan? De samenvatting. Alleen zit Van der Meers natuurlijk heel vaak bij Paul en Man. Ja, dan kun je op zo'n moment niet zeggen, nu kom ik niet. Nee. nee. Heeft u het idee dat het iets uh, verandert? Dat er dan op een andere manier gewerkt gaat worden daarna? Uh, ik hoop het. Ja. Hij heeft wel gezegd, hè, we nemen de conclusies over, we gaan ermee aan de slag. Ja. Zo, heb je dan niet de neiging om dat nog... Op een of manier terug te willen horen of zien. Nee, maar weet je, je weet ook nooit hoe dat, hoe dat dan gaat. Hè? Uh, als ze zich alleen maar afvragen, dat zou wel voldoende zijn van hé, hey, we gaan dit zo doen, maar doen we dat wel verstandig aan? Want wat je daar zag, maar wat, je ook, wat ik ook heel vaak bij de Volkskrant zag, wat je volgens mij overal in de journalistiek ziet, als mensen denken dat ze groot nieuws hebben, dan gaan alle blikken gaan dezelfde kant uit. Iedereen focust op dat grote nieuws en dat moet het worden, dat gaan we groot brengen. <tiek> en de simpele vraag van, maar is het wel nieuws? Of is het wel nieuws voor ons? Of moeten we het wel zo brengen? Dat verdwijnt dan op de achtergrond. Hoe deed u dat dan als ombudsman? Nou, zo dus. Ja, maar ging u dan van tevoren <tus> naartoe van... Ho, jongens, wacht even, jullie denken dat je nieuws hebt, denk daar eens goed over na. Nee. Lid u het begaan en was het meer achteraf... Ja, er zijn uh, in uh, rond eigenlijk uh, twee verschillende stromingen. De ene die zegt van, uh, ik wil me van, met alles vanaf het eerste moment bemoeien. Ik zelf was meer zoiets van, nee, <coughs> ik laat die redactie gewoon haar werk doen. En ik bekijk dan achteraf, als dat nodig is, uh, hoe dat werk tot stand is gekomen. Waarom achteraf? Waarom niet van tevoren behoeden voor iets wat eigenlijk niet in de krant terecht wordt? Omdat ik dan onderdeel van het proces ben. Stel dat ik vooraf zou zeggen, dit moet je zo niet doen. En dan doen ze het anders en dan is het nog niet goed kan ik dan achteraf nog zeggen van... ja, maar dat heb je ook verkeerd aangepakt. En dan zei ze, nee, maar je zat er zelf bij. Ja. Het, dus... voelt ook, het voelt ook in die zin uh, tegenstrijdig... dat je natuurlijk wil dat je krant het beste publiceert. En dat je weet dat er iets in komt te staan... waarvan je denkt, dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, maar je kunt het ook niet tegenhouden. En daarom kun je maar beter zeggen... ik beoordeel het product zoals het er ligt. Want dat is ook het product wat de lezer krijgt. Die als ombudsman keek ik van... wat heeft die redactie aan de lezer aangeboden? Ja. En vervolgens heb je dan de, de journalistieke vraag. En hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is het dan, want u zegt u wil dan niet onderdeel uitmaken van het proces... want dan kun je achteraf ook weinig meer zeggen. Hoe is dat als je jarenlang voor een krant hebt gewerkt, gewoon als collega... en in één keer word je de ombudsman? Uh, ja, dat is een hele interessante vraag. Gelukkig had ik bij de Volkskrant een uh, statuut... waarin de onafhankelijkheid werd uh, vastgelegd. Maar... Uh, nou ja, weet je, de, da, volgens mij de dag dat bekend werd dat ik ombudsman werd... kreeg ik een mailtje van een collega die zei... zo, jij eet voortaan in je eentje in de kantine. Nou, dat is echt exact waar ik nu aan zit te denken. Ik zie in één keer een <kliek> voor me van... u zat in uw eentje met uw dienblad en uw broodje in de lunch. Dus zat ik nooit in de, de kantine. Het dus ook? Ja, natuurlijk, het is een hele eenzame baan. Dat is logisch, je maakt geen vrienden. Kijk, maar dat is toch raar, als je jarenlang met iemand hebt gewerkt... en in één keer gaan ze je wantrouwen. Ja, is het wantrouwen of is het afstand? Ik weet het niet. Ik ook niet, maar weet je... Hoe voelde het? Nou, het enige wat ik echt vervelend vond... Uh, is dat mensen aan de koffieautomaat zeggen... dat heb je goed gedaan zaterdag. En dan vervolgens als er een werkbespreking is... zeggen die klootzak. Ja. Kijk, dat... Dan zeg ik van doe het dan met open vizier. Maar ja, kijk, ook dat begrijp ik wel weer. Journalisten, ik, ik heb het al vaker gezegd... dat zijn mensen, dit is een beroepsgroep... die nemen iedereen de maat... En als je aan hun vraagt van, oh ja, en waarom heb jij dat nou zo gedaan? Dan geven ze niet thuis. Was u zelf ook zo? Ja, ongetwijfeld. Daarom kunt u het makkelijker herkennen? Ja, ik herken het als ik het tegenkom. Ja. Waarom ga je dan beginnen aan, aan het ombudsman zijn? Want je weet, wist u van tevoren dat u dit te wachten stond? Dat je op die manier bejegend wordt door je oud-collega's? Nee, maar... Is dat tegengevallen? Het went. Maar is het tegengevallen? <laughs> Nou, ik had, het niet, ik had het vooraf niet verwacht. Nee. Maar ik zou het wel weer opnieuw doen. Toch wel. Ja. De kans is natuurlijk klein dat hij nog gaat komen. Want ja, absoluut. Uiteindelijk maar. bent u met een conflict weggegaan bij de volkskrant. Het had ermee te maken dat ze eigenlijk een half uur eerder of een half jaar eerder wilden stoppen dan contractueel was vastgelegd met u als ombudsman en met iemand anders door wilde gaan. Het is zelfs op een rechtszaak uitgelopen. Hoe is dat als je twintig jaar bij een krant hebt gewerkt en, en op die manier moet je vertrekken uiteindelijk? Vervelend. Ja, ik, bedoel, ik kan daar niks anders van maken. Dat is niet wat je verwacht had. En zeker niet als je zoals ik... Ja goed, ik was toen 55, 54, ik ben nu 56. Je hoopt niet dat de meest kansrijke op de arbeidsmarkt. Nee. Nee. Vandaar dat onafhankelijk onderzoeker nu en, en mediator... waar dan hopelijk genoeg ja. werk in zit. Jij noemde het al een niche, dus ja. Nou oh ja, ik, u zegt zelf, er zijn er maar weinig. Maar... U bent toen, uh, er is dus een rechtszaak geweest en daarin heeft de rechter eigenlijk gezegd... het is onterecht om uh, Tom Meens eruit uh, te gooien... en uh, de Volkskrant uh, slecht werkgeverschap verweten. Was u het daarmee eens met die conclusie? Laat ik het zo zeggen. Ik vond het een uiterst uh, uh, genoeglijke rechtszitting. U mag er niet te veel over zeggen, hè? want er is uiteindelijk besloten. U heeft een, uh, uh, uiteindelijk moest er een oplossing gezocht worden. Over die oplossing mag ik niks zeggen. Maar maar over de oplossing mag ik niks nee, zeggen. Maar maar het de is gewoon wel. openbaar, dus. Ja. Maar waaruit bestond dat slecht werkgeverschap, wat u betreft, dan? Nou ja, ik vind niet dat je zo niet met uh, je personeel omgaat. door ze in één keer de wacht aan te zeggen. Ja, en nou ja, goed, dan zit je toch weer aan de inhoud. aan maar laat ik het zo zeggen, ik geloof niet dat ik als werkgever... iemand die al meer dan twintig jaar zit... Eh, tegen zijn zin in een andere positie zou manoeuvreren. Ja. Ik zou toch op zijn minst proberen tot een of andere vorm van consensus te komen. Ja, want u zou dan eindredacteur, had u moeten worden. Daar zaten ze omhoog in één keer, begreep ik, bij de eindredactie. En daarom zou uw functie als ombudsman ook eerder ophouden... en uh, naar de eindredactie had u toe moeten gaan. Ja, maar als je dan een andere ombudsman benoemt... dan had je ook die op de introductie kunnen zetten. Ja. Dus... U had toen gezegd van... ik zie ook geen enkel gat meer in een goede uitkomst. En daarvan zei de rechter ook... Van, nou, om nou helemaal geen vertrouwen meer te hebben... dat gaat ook weer een stapje te ver. Ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar... nou, laat ik het zo zeggen... ik, ik had er in ieder geval zelf weinig vertrouwen in. Er is iets geknakt dan? Ja, misschien passen de karakters niet bij elkaar. Nee. Maar goed, dat had dan ook eerlijk kunnen blijken. Nee, want uh, deze hoofdredacteur zat er pas heel kort... en die heeft daarvoor alleen die maar in, buiten, in het buitenland gezeten. Uh, hoe loop je dan het pand binnen als je gaat werken met dit in je achterhoofd? Of bent u toen gelijk gestopt ook? Nee, gek genoeg heb ik nog... Uh, uh, zelfs, uh, terwijl die rechtszitting uh, al was... Heb ik nog gewoon mijn werk, ben ik gewoon mijn werk blijven doen. Blij dat u uiteindelijk vertrokken bent... Ja, dat denk ik wel. Toch wel? Ja. Heeft in ieder geval een financiële. Um, genoegdoening, wil ik bijna zeggen. in ieder geval een bedrag meegekregen. en dus een zwijgafspraak gemaakt hè, over uw vertrek. Dan wil ik nog even met u hebben over de ombudsmannen meer in het algemeen? Want er moet veel bezuinigd worden. Mm -hmm. Ook bij dagbladen gaat het niet fantastisch. Is het dan het eerste wat sneuvelt zo'n ombudsman? Nou, er zijn er niet zoveel natuurlijk. Uh, als je het hebt over echt mensen met een onafhankelijk statuut. dan heb je er nog één bij de Volkskrant en één bij de NRC. Er waren natuurlijk wel een heleboel kranten die een lezersredacteur hadden. Die gewoon in feite een soort ombudsfunctie. Maar ja, ik begrijp wel dat een hoofdredacteur... als hij moet kiezen tussen een, een, een dure oude man, zoals in, in mijn geval bijvoorbeeld... of twee jonge honden als verslaggever... dat je dan kiest voor twee jonge honden. Maar gaat het uiteindelijk effect hebben op de kwaliteit van de journalistiek? Op de artikels die gepubliceerd worden? Dat denk ik wel, ja. Als er niemand meer is die gewoon uh, de tijd heeft en, de, en uh, in de positie zit om vragen te stellen, om, om het journalistiek debat te doen. Want, kijk, journalistiek wordt al steeds uh, jachtiger. Uh, dus als, er is al bijna geen moment van reflectie meer. Dus uh, ik zou het heel verstandig vinden... als er dan niet werd bezuinigd op de Ombudsman. Is er dan nog een raad voor de journalistiek die... Uh die hebben we in Nederland, hè? uitkomst kan bieden. Ja, maar hoe serieus moeten we die nemen? Want als lang niet ieder, ieder medium heeft dat geaccepteerd, heeft dat ondertekend. Dus als er een klacht wordt ingediend en je, bent, je, je hebt het niet erkend, die raad voor de journalistiek, dan wordt er al niet naar gekeken. Zoals bij de zaak van het jongetje Ruben, na de vliegroom in Tripoli ja. was, bij de Telegraaf. Wat is het dan waard, zo'n raad voor de journalistiek? Nou ja, dat is wel een, een heel vervelend punt. En ik weet dat ze nu daar over denken, om alleen nog maar zaken in behandeling te nemen, uh, tegen mediabedrijven die de raad erkennen. Nou ja, de Telegraaf erkent de Raad niet. Dus uh, zo'n Rubenzaak die het hele land bezig heeft gehouden, daar mag de Raad dan niks van vinden. Nee. Ja, dat, dat vind ik zelf dus een, een, een, een heel zwak uh, iets. Maar waar zit dan nog zelfreinigend vermogen binnen de media? Nou ja, ik denk dat uh, iedere hoofdredacteur denkt dat hij dat in eigen huis heeft. Mm. Maar als je ziet hoeveel er misgaat, kijk maar eens hoeveel er gerectificeerd wordt. Uh, dan uh, zit er dus niet zo heel veel zelfreinigend vermogen. Komt er, op een, komt er dan een punt dat dat van buitenaf wordt opgelegd? Ja, weet je, het, het gevaar is altijd uh, dat op enig moment de politiek zegt... als je het niet zelf regelt als sector, dan gaan wij het opleggen. Dan hmm. komt er, uh, weet ik veel, een nationale media-ombudsman of zo... En dan heb je het zelf als sector niet meer in de hand. Nee, maar goed, op het moment dat zo iemand een onafhankelijk iemand is... niet gelieerd aan, aan de overheid, maar een ombudsman... zoals u zelf ook zegt onafhankelijk te zijn geweest, is dat dan erg? Of ziet u dat als politieke bemoeienis? Nee, want de nationale ombudsman is natuurlijk ook uh, ja. onafhankelijk. Nee, kijk, als, als je het als sector niet geregeld krijgt... dan denk ik dat uh, op enig moment de politiek dat gewoon gaat doen... en gaat zeggen, joh, dan regelen wij het voor je. En dan... Uh, tuigen we een extra poot bij de Nationale Ombudsman op. En die is dan uh, de media-ombudsman. Ja. En als je dan 56 jaar bent en ervaring hebt gehad als ombudsman... lange tijd, zeven jaar bij de Volkskrant... zou je daar dan voor in aanmerking kunnen komen? Laten we het hopen. Dat zou, dat zou best iets voor u zijn, zeg maar. Ja, maar kijk, A, ah, is het niet zover. Nee. En... Um, en laten we hopen dat de Raad voor de Journalistiek erin slaagt... om iedereen weer binnenboord te halen. Maar dan vind ik moeten ze ook TMG en de Telegraaf binnenboord halen. Uh, en die moeten daar dan dus ook aan meewerken. Pas dan kun je mezelf weer serieus nemen. Nou ja, pas dan kun je als Raad in ieder geval zeggen... ik ga over de hele journalistiek. Want het is toch raar dat je... je noemt je Raad voor de Journalistiek... maar je gaat niet over een van de grootste spelers in het mediaveld. Nee. Wat u zelf betreft, bent u nu al met een nieuwe opdracht bezig? Nee, nog niet. Nog niet. Zit er wel iets aan te komen... Uh, het probleem is dat je dat eigenlijk nooit van tevoren weet. Dus uh, ik, ben, ik ben gewoon beschikbaar. Maar uh, je kunt moeilijk een briefje naar een, een, een, een redactie sturen en zeggen... dat was wel een hele slechte productie. Zal ja. ik dat eens even voor jullie komen uitzoeken? Het heeft wel iets Franks, toch? U moet wachten op eigenlijk een blunder of iets wat tot totale commotie leidt. En dan denkt u, hé, hey, kassa, nou ja, dat is misschien werk voor mij. Ja, dat heeft iets Franks. Maar ja, uh, iemand moet het doen. En u moet werk hebben. En ik moet werk hebben, ja, inderdaad. En dat is dan de combinatie van de twee. Precies. Mag ik u danken voor dit gesprek? Ja, hoor. Tom eens. We gaan luisteren naar muziek die u ongetwijfeld ook uh, zult uh, aanspreken. Hij staat namelijk weer op het podium. Mick Jagger. Ja, toch? Ja, absoluut. Een beetje uit de, uit de tijd. Ja, uit mijn geboorte. Uit, ja, uit het geboorte. Ja. Ik denk, ik zal dat niet zeggen. Hè? Het klinkt zo onaardig, maar dan komt het wel weer. Nee, maar hij is nog ouder. Hij is een stuk ouder. Zeker, zeker. Ik dank u wel in ieder geval. Zometeen gaan we de Nationale Nieuwsquiz spelen. Maar dus eerst uh, Pieter Tosh en Mick Jagger met Don't Look Back. Lookback dus van Pieter Tosch en Mick Jagger. Een hit uit 1979. En ondertussen is onze quizkandidaat van vandaag binnenkomen lopen... die aan de Nationale Nieuwsquiz meedoet. Erik van der Kolk uit Utrecht, welkom. Hallo, goedemorgen. Data-analyst. Ja. Ben je? Ja, ik zit gelijk bedenkelijk te kijken. Ja. Het <laughs> klinkt altijd zo lekker stoffig. <laughs> Toch? Ja. Een beetje wel. Het is nou ja, een beetje... Je krijgt data dan... Uh... Goed uitzoeken of er uh, vreemde dingen in zitten. Ja, het levert in ieder geval van vrije dag op, op hemelvaartsdag. Ja. Dat is dan weer fijn. En morgen ook nog. eens. En morgen keer. ook nog. Kijk, een lang weekend. Nou, dat is goed en dat zou natuurlijk extra leuk kunnen worden... als u uh, 300 euro in de wachtweek te, te slepen. Je mag je, mag, het, uh, je mag hier eind zeggen. Ik zal hier zeggen. De hoogste score tot nu toe is 91 punten. Maandag neergezet, dus dat is, uh, daar moet je overheen zien te komen. Zullen wij gewoon beginnen met het vaststellen van de nieuwsfactor. Kijken ja. hoe het staat, uh, gesteld is met de kennis. We hebben een regeerakkoord, de nationale nieuwsquiz. Het kabinet is gehouden om het regeerakkoord uit te voeren. Daar hebben wij voor getekend. Dat is mijn uh, politieke guidance. It's not funny en dat is dus ook wat we wat we zullen doen. Ik heb getekend voor een regeerakkoord en uh, ik zie geen reden om daar uh, nu van af te wijken. Terwijl Diederik Samsom met zijn achterban in gesprek ging om steun te krijgen... voor het strafbaar stellen van illegaliteit... leek coalitiepartner VVD gisteren al een beetje mee te willen geven... op die afspraak uit het regeerakkoord. Vraag is welke minister liet gisteren weten... dat deze kwestie geen kabinetscrisis waard is. Onder meer omdat we niet elke anderhalf jaar verkiezingen kunnen hebben. Uh, Edith Schippers. Dat was inderdaad Edith Schippers. Uiteindelijk blijken alle partijen toch liever vast te houden dus aan dat regeerakkoord. Wanneer er een punt aangepast moet worden... dan moet er weer heel veel aangepast worden en dat kost ook weer dagen onderhandelen. Goed, vraag 2. In een ander Europees land heeft het staatshoofd gisteren strengere asielregels aangekondigd. Om welk land gaat dat? Uh, Engeland, Verenigd Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk is inderdaad goed. Queen Elizabeth kondigde in de jaarlijkse troonrede een wetswijziging aan... die ervoor moet zorgen dat het Verenigd Koninkrijk mensen die bijdragen aantrekt... en degene die dat niet doen afschrikt. Zoals zij dat in het net British natuurlijk formuleerde. We gaan naar vraag drie. Lees ik een kop voor uit de krant. En de vraag aan u is waar gaat die kop over met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is voor altijd in de rol van slachtoffer. Gaat dat over 1. Ook in hoger beroep is ex-premier van Italië... Silvio Berlusconi veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf... vanwege belastingfraude. Zelf houdt hij zijn onschuld vol. Twee. Naar aanleiding van de vrijgekomen vrouwen in Cleveland... is er gekeken hoe het nu gaat met die andere ontvoerde vrouw... Natasja Kampusch, die in 2006 na acht jaar ontsnapte. Of drie. Steeds meer jongeren en alleenstaande jonge moeders... melden zich met een online gokverslaving. En hulporganisaties vrezen een explosieve groei... als straks de online gokmarkt wordt vrijgegeven. Het citaat dus voor altijd in de rol van de slachtoffer. Eén, twee of drie? Nou, uh, twee. Twee. Is het een gokje? T Min of meer een beredeneerde gok? Een beredeneerde gok? Dat, is, dat vind ik een hele mooie variant. Nou, hij is goed uh, beredeneerd gegokt dan. Hij kwam uit de NRC Hansblad, waar we net uitvoerig over hebben gesproken. Over die krant. Kop van gistermiddag uit uh, de NRC. Dus er komen steeds meer gruwelijke details naar voren... in welke omstandigheden die drie vrouwen in Cleveland zijn vastgehouden. Meteen nadat de vrouwen zijn gevonden, werden er drie broers aangehouden. Tegen één van hen is inmiddels vier, zijn inmiddels vier aanklachten ingediend en ik wil graag van jou weten wat de achternaam is van deze broers. Castro. Castro is inderdaad goed. Ariel Castro is nu aangeklaagd voor ontvoering... en drie aanklachten voor verkrachting. Tegen de twee broers zijn volgens de openbaar aanklager... nog geen bewijzen dat zij bij de ontvoering en verkrachting betrokken waren. Goed, inmiddels uh, vier punten tot nu toe, dus dat gaat uh, best aardig lijkt me zomaar. We gaan door naar vraag vijf en daarin laten we een fragment horen... en wil ik graag van jou weten wie er aan het woord is. Een speciaal team uh, gaat uh, opsporen wat er allemaal aan illegale handel mogelijk plaatsvindt... zodat we één boodschap hebben voor al die mensen die nu met die handel bezig zijn. Stop er maar mee, want het is niet langer lucratief. zit al te knikken, zeg het dan maar. Staatssecretaris Sharon Dijksma. Dijksma inderdaad, Chinezen die kopen massaal Nederlands babymelkpoeder... Een speciaal team gaat nu opsporen wat er aan illegale handel plaatsvindt. De staatssecretaris Dijksma heeft welke organisatie opdracht gegeven dit team samen te stellen om het onderzoek te leiden? De voedsel- en warenautoriteit? De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit is inderdaad uh, goed beantwoord. En verder heeft minister Ploemen van Buitenlandse Handel... het baby-melkpoedertekort -melkpoedert, uh, in Nederland besproken met de Chinese minister. En dat is Xi Tuping van import en export. Hebben we gelukkig maar niet gevraagd aan je. Nog één vraag te gaan. En daarin zijn maximaal vier punten te verdienen. Dus dan kun je nog uh, de score flink extra opwijzelen. Wij gaan uh, op zoek naar een persoon uit het nieuws... waar je aanwijzingen voor krijgt. Dus de vraag is, wie bedoelen we? vier aanwijzingen zodra je het denkt te weten zeg stop dan kun je het goede antwoord geven. Kom eens aan. Vier verwar mij niet met die ex hertogin of die zangeres. Stoppen. Drie. Ik ben benieuwd. Alex Ferguson? Alex Ver Ferguson Ver Ver Fergie. Ja, de, hertogin. de tweede was geweest ondanks mijn leeftijd kwam een aankondiging als een schok. De derde, ik kon het Sorry. prima vinden met Van der Sar en Van Persie. Maar Jaap Stam stuurde me weg. Ja, de armen gaan in de lucht, want inderdaad, na dit seizoen nam hij na nou 27 jaar... Uh, afscheid als trainer van Manchester United. Het goede antwoord inderdaad was Sir Alex Ferguson. Was het bij ja, de eerste of de tweede? Ja, dat is inderdaad de vraag. Of het uh, was het bij de vier punten of de drie punten? Het was bij heb... de vier punten nog. Want er Kijk, was nog ja. geen woord gegeven van uh, de aanwijzingen voor de drie punten. Dus dat betekent dat uh, de nieuwsfactor op tien komt. Dat is echt een uh, goede score. En dat, ik, dat je er tien nodig hebt straks in het Niels-kanon... om uh, eerste te worden. Tot nu toe dan, hè?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 Vandaag luidt de stelling. Nederland heeft nog steeds een uitstekend zorgstelsel. Daar kunt u niet over bellen, maar wel over twitteren met hashtag standpunt... en uw stem uitbrengen op www.stand.nl. We gaan erover discussiëren straks na half twee met drie gasten. Dat dus straks. Dan gaan we nu het nieuws kanon spelen. 90 seconden lang stel ik u alle vragen, of ja. jou alle vragen, Erik van der Kolk. Zeg pas of het goede antwoord. Ja. Maar laat me de vraag in ieder geval uitspreken. Ja. Gaan we, succes. De Nationale nieuwswis. In welk land is gisteren een goederentrein met olie en propaangas ontploft? Rusland. Is goed. In Frankrijk is voor het eerst de nieuwe variant van wat voor virus geconstateerd? Sars. is goed. Van wie wordt morgen een stille tocht gehouden? Pas. Hermin Wiel's. Oh ja. Bij een wijkcentrum in welke plaats was gisteren een schietpartij? Gouda. Is goed. Welke epidemie is na 18 weken eindelijk voorbij in ons land? Is goed. Zweedse bedrijven hebben wat voor vis met mogelijk te hoge concentraties dioxide geëxporteerd? Eh, uh, zalm. Is goed. Welke voetballer heeft Manchester United verzocht om hem na dit seizoen te verkopen? Eh... Uh. Wayne Rooney is dat. Oh, oh. Welk olieconcern gaat in de golf van Mexico maar liefst drie kilometer onder water boren naar olie? Shell. Is goed. Door het eten van wat blijken 16 supporters van ADO Den Haag in een skybox onwel te zijn geworden. Spacecake. Inderdaad. Hoe heet de wielrenner van de Blanco ploeg die op 22 mei zijn rentrée maakt in de ronde van België? Ah. Oh. Los. Louis ja, Leon je, je, Sanchez. Ja. Welk automerk schroeft de productie terug om zijn exclusiviteit te behouden? Ferrari. Is goed. Hoe heet de basketballegende die pleit voor vrijlating van een Amerikaanse gevangene die door Noord-Korea wordt vastgehouden? Hoort heet hij nou? Rodney. Uh, Pas. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Ja. Hoe heet de motorclub die toch komend weekend... een internationaal evenement in Brabant mag houden? Veterans. Uh. Sorry, ik was te ja, uh, vroeg omdat je dacht dat niet kon. In de Amerikaanse stad Houston zijn wat voor giftige dieren gevonden? Geen elektroaden? Slakken. Minister Ploemen wil zich intensiever inzetten voor de arbeidsomstandigheden. In wat voor fabrieken in Bangladesh? Welke fabrieken? Kledingfabrieken. Kledingfabrieken. Kledingfabriek is inderdaad het uh, goede antwoord. Ik stel je nog één vraag. Een schilderij dat eigendom was van welke zangeres. heeft op een veiling ruim 7 miljoen dollar opgebracht. Madonna. Madonna was dat. En dat had ermee te maken dat ik te vroeg uh, het <kleding> goede antwoord gaf. Uh, je hebt. Uh, die antwoorden goed, betekent dat je op 100 punten komt. En op dit moment bovenaan staat. Maar wie weet wat er morgen nog kan gebeuren. Morgen ook nog. Dankjewel Erik voor nu. Alsjeblieft. Ik, ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.